4 uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Vanuit de hele wereld worden prins William en zijn vrouw Kate gefeliciteerd met de geboorte van hun zoon. De Amerikaanse president Obama wenste de kerstverse ouders alle geluk toe. Uit het gemene best feliciteerden de premiers uit Canada en Australië het koninklijk paar. De Britse premier Cameron noemde de geboorte van het prins al eerder een enorm belangrijk moment voor de Britse natie. En ook het gewone publiek reageert massaal. In Londen gingen duizenden mensen de straat op om feest te vieren. Ook laten mensen een boodschap achter op krantenwebsites en Twitter. Kate beval gisteravond van een gezonde zoon van 3,8 kilo. De naam van het jongetje is nog niet bekend. Maar met Kate gaat het goed. Ze, bracht, ze brengt de nacht met man en kind door in het ziekenhuis. Het was een natuurlijke bevalling. Prins William liet na de geboorte van zijn zoon weten dat hij en zijn vrouw Kate niet gelukkiger kunnen zijn. Prins Charles zei dat hij dolgelukkig is met de geboorte van zijn kleinzoon. Paus Franciscus is aan het begin van zijn bezoek aan Brazilië... enthousiast begroet door tienduizenden Brazilianen. De paus spoorde daarna in een korte toespraak jonge katholieken aan... om discipelen van alle naties te maken. Terwijl de paus zijn toespraak hield... vonden Braziliaanse militairen een zelfgemaakt explosief... bij een katholieke gedenkplaats... waaraan de paus later deze week een bezoek brengt.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 Het weer, het is een zoele nacht met 17 graden. Overdag opnieuw tropisch warm. Het wordt 30 tot 33 graden dan. En er is kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Saskia ja, weerstand. Ja, hele goede nacht. Dit is inderdaad, dit is de nacht van de EO. En uh, ja, het is inmiddels al twee minuten over vier. En uh, we hebben het vannacht over ziek zijn, of althans beter worden. Een beetje van beide. Uh, we hebben een huisarts in de, in de studio... en die kan ook uw vragen wellicht gaan beantwoorden. Dus als u ergens mee zit... als u misschien een, uh, ja, een opkomend griepje onder de leden heeft... u mag bellen 0801121 en wellicht dat onze huisarts uh, u via een telefonisch consult... iets verder kan helpen. Want die kant gaan we wel een beetje op de kant van... Uh, ja, e-mailtjes met de dokter... Uh, uh, telefoongesprekken... in plaats van de face-to-face -face meetings. Ja, dat is een beetje de videoconsulten. De, de is dat er ook nog aan te denken? Is ja. dat er ook al? Ja, is dat Oké, nou kijk aan. Dus het, ja, het wordt helemaal, uh, helemaal ja, weet dat, gedigitaliseerd eigenlijk. Ja. Ja, ja, Straks hoeven we nog maar naar de huisarts. Dat zal toch al wel, wel schelen. Hè? Ik heb een paar jaar geleden ook al een keer iemand het op twee kilometer afstand long kunnen beluisteren. Dat was ook wel heel apart. Echt waar? Ja, ja, ja. Hoe die ging dat dan? Uh, was, er was nog een beetje een pilot. Dus een soort, soort uh, probeerversie. Ja. Uh, maar de hield de verpleegkundige bij een chronische patiënt... met uh, hartfalen en uh, longziekte... die hield de stethoscoop met een soort uh, krulkabeltje... met een plugje naar de computer vast op de borst. En ik kon dan... Aan de andere kant aan mijn computer de, de oorstukjes in mijn oren stoppen... en ik kon zo de longen beluisteren. Dat ging heel goed. Kijk aan. Ja. Kijk, de techniek staat uh, voor, voor niks meer tegenwoordig. Nee. We kunnen bijna alles. Ik heb ook uh, Frank Timmerman in de studio en hij is muzikant... en hij uh, vormt uh, in zijn eentje de band San Francisco. <laughs> uh, uh, ja, ga je ook wel eens... Uh, doe jij ook aan, aan, aan zoeken op internet en zo... naar enge ziektes of rare dingen die je misschien hebt? Oh, je loopt even naar de andere microfoon. Ja, ik weet okay, ik weer wel. zitten. Ja hoor, precies. Ja, ja, ja. Um, ja uh, niet heel vaak. Maar vooral eigenlijk om een beetje een idee te krijgen... of er iets bestaat waar ik op dat moment last zou van kunnen hebben. Het is gewoon een soort van... moet ik nu überhaupt gaan denken aan iets concreets? Of, ja, een soort preventieve uh, check eigenlijk. Um, ja, ik, ik, ik, ik merk zelf dat mijn lichaam heel erg reageert op vermoeidheid. Ik hoorde net, uh, net dat je ook over iets vertelde... wat eigenlijk gewoon allemaal gerelateerd was aan... als je even een nachtje slaapt, dan komt het allemaal goed. Ja. En uh, ik ben, de meeste dingen die ik tegenkom... die gaan ook gewoon inderdaad over na een nacht goed slapen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> dus ik check altijd uh, gewoon... Uh, eerst even daarmee of daar iets mee te maken heeft. En, en vaak kijk ik daarna pas op internet van... wat zijn er meer voor mogelijkheden. En, uh, um... en waar zoek je dan? Um, op Wikipedia begin ik mee en dan niet per se, van, <laughs> omdat het zo professioneel misschien is, maar gewoon om te kijken wat, wat voor ideeën zijn er. En dan link ik daarna door, want gelukkig staan er altijd, als het een goede pagina is tenminste, staan er altijd linkjes naar artikelen of naar andere sites toe en dan onderzoek ik wat verder. Wat, wat is even van jouw zoektermen? Wat, uh, wat ja, Ik in? heb uh, een, een, een, een tijd geleden had ik, ik, ik heb al sinds mijn, wat was het, twaalfde of zo heb ik al last van migraine. En ik wist al vrij snel dat het migraine was, eigenlijk. Mm -hmm. um, maar uh, ongeveer een jaar geleden werd dat erger en frequenter. Toen ben ik gewoon gaan zoeken van wat voor soorten migraine zijn er nou eigenlijk. Want het is nogal een brede soep. Mm -hmm. En um, gewoon opgezocht, wat is er nou allemaal over bekend? En yeah. uh, uh, om te kijken of, dat, of ik me daarin herken of niet. En uh, nou, ik herken me eigenlijk gewoon in alles. Dus het werd oh. me daar, ja, het is eigenlijk gewoon migraine en ook de. Het, het feit dat dat wat meer wordt, dat heeft ook gewoon te maken met... dat ik drukker heb en wat meer ja. stress heb. Het viel allemaal gewoon een hele logische manier samen. Ik werd er niet uh, bezorgd door of iets dergelijks over. Het was van, ah oh, ja, duidelijk. Dus... Ja, en, en, en ja, de huisarts die knikt, uh, is dat goed om zeg maar, zo uh, specifiek te gaan verder zoeken? Of moet je dan eigenlijk terug naar de huisarts om ja, uit te zoeken welke soort migraine? Nee, ik vind het heel herkenbaar. Uh, zo doe ik het zelf ook eens, als mensen mailen. En je komt er niet helemaal uit, dan zeg ik soms: Van God, ik, ik moet hier en daar aan denken. Ik stuur even een linkje met wat symptomen, bijvoorbeeld over thuisarts. En dan mm. zeggen mensen: Ja, ik herken het. Uh, daar zitten ook altijd risico's aan. Maar ja, je kunt altijd van de risico's uitgaan. Ik denk als je, ja, jij noemt zelf ook al: uh, je, je laat je gezond verstand ook wel een beetje meewerken. Van uh, nou, laat ik eens een nachtje erover slapen. En als het dan uh, beter gaat, uh, dan kan ik het afwachten. Zo werken met heel veel dingen. Je moet opletten: als, als je symptomen hebt en het loopt anders dan je zou verwachten, dat zijn de momenten waarop je zegt: van, ja, nou, ja. moet ik gewoon verder gaan kijken? Ja. Dat moeten we als dokter ook doen. Als je als iemand met een snotneus komt en heeft keelpijn en hij heeft 38,6, ja, dan zal die wel verkouden zijn. Ja. Maar als dat twee weken later nog net zo is, dan is er wat anders aan de hand en dan moet je niet meer blijven volhouden van 'het zal wel een verkoudheid zijn'. Ja, ja. ja het was inderdaad bij die uh, verergering van de symptomen waar ik het net over had in die migraineperiode. Um, toen dacht, ik, toen dacht ik ook al inderdaad van, er zit wat sowieso meer stress in mijn, in mijn, in mijn, in mijn, in mijn dagelijkse uh, ritme en dergelijke. Maar toch ben ik wel naar een huisarts gegaan die me gelijk doorgestuurd naar een neuroloog. In die zin van, uh, migraine, dan moet je gewoon sowieso een keer even naar een neuroloog zijn geweest. Om te checken van, in hoeverre is het normaal of afwijkend. Gewoon zomaar, dat is gewoon voor iedereen denk ik wel goed, zei mm. dus, hij. Uh, maar ik, ik, ja. Ja, ik kwam er inderdaad ook vandaan van, uh, oké. Okay was duidelijk, ik heb migraine. Dat wist ik nee. eigenlijk al, oh, maar nu heeft iemand er gewoon zijn handtekening onder gezet. Dus dat... ja, zeg maar, er is in principe geen hulponderzoek wat, wat de diagnose migraine kan bevestigen of uh, afkeuren. Nee, dat, die, die... dat had ik inderdaad ook al dingen nee. over gelezen. Maar, ja. Ja. Het is echt een, een diagnose die je op grond van de symptomen stelt. Uh, goed, op grond van het verhaal, goed luisteren naar de patiënt ja. of, of goed luisteren naar jezelf. Ja. Uh, symptomen rapporteren. Ja. Ja. Dus daar is niet, niet al, lang niet altijd specialistisch onderzoek voor nodig. Nee, nee, nee. nee ja het, het ging mij ook meer om van waarom wordt het nu erger? Maar dat, hmm. ja, toen ik op een gegeven moment wat meer rust in mijn leven had... was dat ook gelijk aan het dalen. Dus dat was, ja, voor mij was ja, ja, dat ja, gewoon ja. heel empirisch duidelijk. Van, nou, ja. En dat is... herkende je ook weer op internet? Dat het daar mee te maken had met drukkere periodes? Ja, nee? dat, het, ja, ja dat zag ik op, in elke beschrijving... en elke uh, typering van, van migraine... zag ik dat terugkomen. Terug, dat dat ja. is gewoon... Uh, Misschien wel een van de weinige symptomen, of in ieder geval een van de weinige uh, onderdelen aan migraine, waarvan iedereen waarschijnlijk zal zeggen: van ja, dat hoort erbij. Er ja, zijn dus heel veel ik, dingen waar over ja. gediscussieerd wordt, waar eigenlijk nog helemaal niet een officiële verklaring of een officiële link in aangelegd is ofzo, maar dat zie ik eigenlijk overal en hoor ik van iedereen. Dus ja. Ja. gezond verstand ook, hè? Ja, en, ja en luisteren hele lichaam, dat is toch altijd wel heel belangrijk. Ja, hey, uh, ja Frank, je, je bent hier uh, ook voor muziek gelukkig, ja. Ja. maar ook gelijk voor een klein consult hier met onze dokter. Dat is alleen maar goed, alleen maar heel leuk. Um, Drink my tears is de plaat die je gaat spelen. Ja. Waar gaat die over? Um, ik kondig het liedje altijd aan met: dit liedje gaat over wijn. Ja. En dat is in zekere zin ook wel zo, maar uh, het gaat ook over de ja ik moet zeggen. Het klinkt een beetje dramatisch, maar over het verdrinken voor je verdriet. Ik ben niet iemand die zijn verdriet verdrinkt. Mm. Maar het is wel gebaseerd op... Uh, ja, dat je soms niet wil nadenken of voelen wat je voelt. En dan pak je er maar een glas wijn bij en je gaat doen alsof er niks aan de hand is. En mm. dat is een beetje waar het uh, liedje over gaat. Dan lijken de problemen iets verder weg. Ja, ja. Dus, uh... Oké, okay. we gaan luisteren. Ja, je mag terug naar je, naar je plek. Als je dan hoofdpijn hebt, dan is het geen migraine. Nee, nee dan hoef je niet naar de dokter inderdaad. Dan. Volstaat een aspirintje vaak wel de volgende ochtend, volgens mij. We gaan luisteren. Drink my tears van San Francisco. Drink my tears... When you're out of wine And nothing quite tastes like the sweet embrace From a glass of Spanish peace of mind Raise your glass When I start to And the night has left its mark on us And the river's left our livers dry And everywhere from all around From the cracks in the roof It's pouring out this endless love time. Dank. Uh, San Francisco. Ja, en Kees Oostrom die verwoordt het heel mooi, want die zegt wat een mooi liedje. Op Twitter zegt hij dat. Nou, dat ja. is het ook. Ja. Dankjewel, je Kees. Ja, met deze, uh, ja, nou, altijd handig hè, Twitter. Dat kan natuurlijk ook nog, hashtag dit is de nacht, dan lezen wij alles. Um, uh, ja, en als u kans wilt maken op de EP uh, van San Francisco, dat kan ook. Dus u mag ook nog mailen als u die uh, heel graag wilt hebben deze nacht. Dat mag naar nachtapenstarteo.nl en dan uh, verloten wij één uh, mooie EP. Dus als u zegt, deze muziek, dat uh, bevalt mij wel, dan uh, mag u dat mailen. Dus uh, Kees, ik zou zeggen, stuur snel een mailtje. <laughs> dan uh, maak je kans op, dat, uh, op die mooie EP. In ieder geval leuk. Uh, we hebben ook bellers en uh, ja, die willen graag uh, een soort telefonisch consult houden deze nacht. Nou, dat kan natuurlijk. Mevrouw van der Wal heb ik aan de telefoon. Goeienacht. Ja. Sorry, sorry. Oh, u heeft de radio heel hard staan, denk ik, of niet? Ik zal wat zachter zetten, ook moet je... Ja. Kijk, dat wordt een soort disco van. Dat is altijd. Uh... Zo, ja. ja, kijk aan, dat klinkt alweer beter. Goeienacht, mevrouw van der Wal. Uh, u, u heeft een, een uh, ja, behoefte aan een telefonisch consult. Wat, wat is er mis? Nou, ik, ik heb enorme last van... Uh, niet gewoon nee, evenwichtstoornis, maar echt abnormaal. Dat ik uh, ja, ja, soms gewoon, uh, als er niets in, in de weg staat... dat ik zo in elkaar zak. En uh, ik voel dat het de laatste tijd gelukkig een beetje aankomen... En dan, uh, ik heb drie pilletjes uh, van de huisarts uh, per dag. En, uh, en vanmiddag ga ik toevallig naar de huisarts hier. Uh, maar misschien weet deze arts ook iets uh, wat ik dat tegen kan doen. Ja. Ja. Nou, dat is een lastige. Ik, ik zou, dit, dit is wel een goed voorbeeld van een consult... Het is lastig dat u deze klacht hebt. Ik ben ook blij dat u zegt, ja, van ik ga ermee naar de dokter... want dit moet wel even uitgezocht worden. Ja. Maar dit is inderdaad wel een voorbeeld. Als iemand mij dit via de mail zou vragen... zou ik heel veel meer informatie willen hebben... en waarschijnlijk ook zeggen, nou, kom toch maar even langs. Een van de dingen die ik me afvraag, mevrouw Van der Wal... is welke medicijnen u dan gebruikt? Nou, ik begin met BE. U, u, u weet wel wat ik bedoel, want ik krijg iedereen de reden voor, het begint met B.E. Het is een soort quiz. Ja, dat wordt wel heel lastig. Heeft u toevallig ergens in de buurt liggen? Oh, moet ik even licht aanmaken? Ja. Nou, dan kijk ik gelijk even naar Bart. Het is natuurlijk wel heel lastig. Heel, uh, ja, uh, ja, om, oh, ze is alweer terug. Kijk. Ja, ja hoor. Ik ben er ja, nog. ja, kijk. Ja, ik, ja. Dacht, ik wist niet waar de meeste. Ik denk, misschien uh, moet u een eindje wandelen. Maar u was er alweer. Ja, en he, hebt u er al okay. lang last van, mevrouw Van der Wal? Ja, twee jaar. Ruim. Twee jaar, oké. Okay. Ja. Dus er zal, er zal ook wel het nodige onderzoek gedaan zijn al? Zegt u? Er zal ook wel het een en ander uitgezocht zijn, denk ik. Oh, hier heb ik... Die neem ik ook vandaag mee naar de huisarts. Ik heb een nieuwe huishuis, en dame. Aha. Maar in zijn algemeenheid met wat u vertelt, hè, van, van zomaar wegzakken... ja, dan, dan heb je zo in eerste instantie heel veel mogelijkheden wat het kan zijn. En dat varieert inderdaad van... Uh, ziektes of aandoeningen tot bijwerkingen van medicijnen. Ja, dat zou ook kunnen natuurlijk. Ik heb ook slaaptabletten van, van de huisarts. Niet een dat, dat kan bijvoorbeeld ook een reden zijn, hè? Ja, maar... Ge want want gebruikte die chronisch, gebruikt u die iedere dag? Ja. Ja, oké. Okay. Helaas nog, wel. Daar worden we als dokter ook nooit zo heel erg uh, blij van. We, weet je ook waarom dat is, dat we er niet zo blij van worden? beta-histine. Oh, beta-histine? Ja. Ja, dat is een, een middel wat wel gebruikt wordt bij duizeligheid. De ziekte van ja, MR bijvoorbeeld. Heel erg. Uh, 16 milligram. Ja. ja. Ja. Ja, dat is ook. Drie maal per dag één tablet. Ja. En ik heb het in zo'n zo rol met barstenrol. Een beksterrol. Ja. Het uh, uh, helpt wel, maar ja, uh, kort. Ja. En uh, vanmiddag ga ik toevallig naar de nieuwe huisarts. Van mij. En. Uh, ja. Daar word ik geen toegebracht, want ik ben. Uh, nou ja, de, ook wie loopt uh, buiten. Ja. En uh, ik heb gelukkig een rol Ja, <laughs> ieder, want, want u, bent, u, bent, u, bent, u bent denk ik ook niet de allerjongste meer. Uh, als nee, ik het 78 even zo. Ben ik. 78, ja. Ja, ja dan, dan zijn er ook. Het, het maakt ook wel uit of iemand 78 is of, of 28. Hè, als je dit soort klachten hebt. Uh, ja. Uh... Mijn moeder had het ook wel, maar die, die viel nooit. Nee. Dus ik bedoel, ik, ik, ik val regelmatig. Ja, de ja, laatste tijd afsloppen, maar het uh, valt als mee. En ik, ik, ik voel het er een klein beetje aankomen, dus en dan uh, hou ik me rustig even. Ja. En, en uh, uh, ja, ik, moet, ik moet natuurlijk niet om, om mijn bed heen hebben. Want ik ben verhuisd uh, van een veel grote woning. Uh, toen mijn man dan uh, opgenomen is wegens uh, dementie. Uh, uh, Lichtdruk heeft hij gelukkig. Maar ja, hij, hij komt er volgens mij nooit meer uit. Mm. En uh, ik heb alleen twee kleine hondjes. Ik heb helaas geen kinderen. Ik kon ze wel krijgen, maar de omstandigheden. met een man met die petje en geen kinderen worden. Uh, mm. nou ja, is, is dat zo gelopen. Ja, mm. maar wat, wat u aan symptomen beschrijft. Ik, ik zou daar zeker mee naar de dokter gaan. Nou, dat hebt u ook al gedaan ja, als ik het zo hoor. Maar het is ook heel lastig om er even een kort bestek wat over te zeggen. En, uh, wat ik wel kan ja. zeggen is dat het heel veel mogelijkheden kan hebben. Uh, je, je moet naar de bloeddruk kijken op uw leeftijd. Uh, je moet in de medicijnen kijken. Je moet ook kijken naar het hart. Goed. Het hartritme is ook heel erg belangrijk. Heel uh, goed, Het is dus helemaal nagekeken in de Oké, okay. En in zijn algemeenheid zien we ook nog wel dat uh, slaapmiddelen, chronisch slaapmiddelengebruik, zeker ja. bij mensen die wat ouder worden. Dat is een ja. punt wat zeker aandacht behoeft. En ja. Als ik uw dokter was, dan zou ik daarover beginnen. En dan zou u waarschijnlijk niet heel, heel blij worden. als ik dat zei. Want u bent er waarschijnlijk aan, erg aan gewend. Maar ja. we weten van mensen die chronisch slaapmiddelen gebruiken. dat die effecten, de goede effecten, zeg maar. die verdwijnen. Dus waarschijnlijk slaapt u op een gegeven moment toch niet meer heel goed ervan. En de bijwerkingen die nemen toe. Dus mensen hebben inderdaad meer valneiging. door het gebruik van slaapmiddelen. Ah ja. Dus ik zou er een pleidooi voor willen houden. om te proberen die slaapmiddelen te gaan afbouwen. of misschien zelfs helemaal te stoppen. Ja, ik, ik heb ook al andere geprobeerd. Zelfs per en dan extra sterk. Uh, dat die kun je gewoon loskopen bij de droogis. Ja. Uh, dat soort dingen. Ja. En, uh, Misschien werkt dat op. net zo goed. Of ja. nog beter. Hm. Ja. <laughs> Misschien wel, ja. Maar, maar zou, zou u daarvoor voor openstaan om te proberen die, ja. uh, die slaapmiddelen ja. dan ook uh, te proberen ja, te stoppen? Absoluut. Ja, ja? kijk, nou, dat, dat zou ik dan gaan bespreken met uw huisarts. Ja, dat ga ik ook vanmiddag allemaal doen. Ja. Want ik moet voor het eerst naar haar toe. Mm. Uh, nou, heel goed. Nou, hopelijk heeft ze er iets aan geholpen, mevrouw Van der Waal. Ja, dus uh, in ieder geval... Uh, wat wel... Uh, uh, het is wel verschrikkelijk. In het begin is het zo erg geweest dat mijn hele be benen open waren van de, val de vallerij. Ja, ja dat en, is inderdaad, dan wordt het gevaarlijk ook echt. Hè? Ja, ja. En vallen is, is inderdaad wel een heel ja. belangrijk punt. Zeker bij ouderen, omdat, uh, nou ja, als je valt, is de kans om iets te breken uh, erg groot. En dat is vaak. Uh, ja, ik heb al twee nieuwe knieën, maar dat heeft niet dicht te maken met het evenwicht. Ja. <laughs> ja. Ja. Moet er moeten nu niet nog een paar nieuwe heupen bij, denk ik dan, hè? Nee, nee nog niet. nee <laughs> niet. Nee. Nou, dank Goed. voor het bellen, mevrouw Van der Wal En heel veel succes vanmiddag bij de dokter. Ja, en, nou ja, u heeft in ieder geval een tip meegekregen. Dus even kijken ja. naar de slaappillen die u gebruikt. En beterschap ja, in, in ieder geval. Ja. Dat heb ik ook zelf al gedacht, hoor. Ja. ja. ja. ja, ja. Nou, nou ik, ik dank. Heel veel succes vanmiddag. Ja hoor, dank u. En dank Daag. voor bellen. En een goede nacht nog. Ja, jullie allemaal ook. Dank u wel. Ja, en u kunt allemaal bellen hoor. Als u uh, thuis zit en u denkt, goh, ik heb eigenlijk al ergens een tijdje last van. Maar ik weet niet precies wat het is. Nou ja, wie weet komen we er hier uit. 0800-1121. Dat is het uh, gratis telefoonnummer. En um, uh, ja, ik heb nog meer live muziek. San Francisco zit nog steeds in de studio. Is al helemaal klaar met zijn koptelefoon op en gitaartje om. Uh, wat, wat ga je voor ons spelen? Um, een liedje dat heet Release Me. Release Me. En waar gaat dat over dan? Um, alweer over liefdesverdriet, ja. Het is een, het is een erg dramatische nacht. De gedurende bron van inspiratie. Maar, uh, ja. ja, inderdaad, het is een onmakkelijke bron van inspiratie en uh, ik denk dat iedereen zich er wel in herkent, hopelijk, of ja. hopelijk niet. Nou, nee, waarschijnlijk misschien... wel. <laughs> waarschijnlijk wel, maar hopelijk niet. Ja, ja. precies. En uh, sluit je dan straks af met een uh, een, een liefdesballade waar ja, het wel goed. Oh ja, kijk, nou. daar heb ik uh, heel goed over nagedacht. Kijk, we gaan de goede kant op. Richting de ochtend gaat het uh, gaat het steeds beter. Uh, ja. Uh, de, de, de zender is voor jou. Oké. Okay. <laughs> I was paralyzed by the monster's eyes. Looking lights in the dark that surrounded me last night But now it's the next day and I'm still in shivers My hands are shaking and my soul is quivering inside I can't believe I got out right Without wasting all my time thinking I'm somebody else But I'm still waiting for a hint of life To wake this body from dead and apathy inside I can't believe I can sleep at night my turn I mean, wish I could see you smile at me one last time Muziek van San Francisco, Release Me. En ja, die EP die geven we nog steeds weg. En dat gaan we zo meteen doen binnen nu en een klein half uurtje. Dus als u die EP wilt winnen van San Francisco... dan mag u nu mede naar nachtapenstaart.nl. En dan zoeken we straks een winnaar uit... die lekker naar deze muziek mag gaan luisteren. Uh, duizeligheid, dat is een, uh, een, ja, een veel voorkomende klacht, denk ik. Want we hebben alweer iemand aan de lijn die uh, over duizeligheid belt. En dat is Jan Vlederes. nacht. Ja, hallo, bij Jan. Hi. Ja, ik, uh, ik heb heel veel als voor duizeligheid. Uh, ja, en de een zegt, ik ben een duizelig of misselijk, of, of weet ik veel wat, hoe ze dat allemaal noemen. Mm -hmm. Maar ik, uh, ik moet soms even stoppen. Yeah. Want als ik weer een stap zet, weet ik niet waar die stap heen gaat. Oké. Okay. Omdat ik dan uh, met de oriëntatie kwijt ben en ik ben dus blind. Mm. En dan heb je dat evenwichtsorgaan, kunnen ze dan uh, waarschijnlijk niet onderzoeken. Omdat je dan moet kunnen zien met die testen. Hmm? Okay. En uh, ik loop er eigenlijk al jaren mee. En ik uh, ben vorige week weer naar de dokter geweest, of twee weken geleden. Op dinsdagochtend En de dokter zei, nou ik zal ik uh, no, uh, arts een afspraak maken met hem. Ik zei, laat ze dan bellen en, en een beetje spoed erachter zetten. Want ik durf niet meer te lopen. Hm. Want elke stap die kan vertaald zijn. Ja. Ik ben woensdag was ik op de, op de haven. Waar, mijn, waar heb ik een boot liggen Ja. En daar ben ik dus op een gegeven moment... Uh, ja, ik weet niet wat er is gebeurd... Ik lag in het water. Oh, dat is, uh, dus is vrij riskant. riskant. Ja. Ja. Ik had het geluk dat ik dus uh, levend boven ben gekomen. Want ik was net met mijn hoofd langs het zwemplateau gegaan. En als je daarop komt, dan is uh, dus het staal dus. En dan, uh, dan verdwijn je onder water, denk ik. Mm. Ja. En niemand heeft het gezien. Maar wel iemand, uh, mijn vriendin had het gehoord. En nog iemand. Die hadden wel een plons gehoord. Maar dan weet je nog niet of het een eend is of een gans of wat dan ook. Mm. Ja. Het uh, probleem, want je, je bent ook nog blind, uh, ja. begreep ik. Ja, dan... Ja. Uh, ja. Uh, je, je, hebt, je hebt je ogen. Die uh, ja, heb, heb ik niet meer nodig, nee. Uh, nou, of je het <laughs> nodig hebt, dat durf ik niet te zeggen. Maar uh, je, je zal ze wel missen. Maar het is wel zo dat evenwicht. wordt onder andere bepaald door, uh, een, door een aantal factoren. waarvan je evenwicht zo gaande is. En je kleine hersenen doen ook mee. En het gevoel in je, in je spieren en gewichten doen mee. Maar je ogen doen ook mee. Dus als je dat mist, dan, uh, dan mis je ook een. Uh, een, een, een, een mogelijkheid om het te corrigeren. Dat is extra lastig. Maar je bent niet altijd duizelig geweest, begrijp ik. Nee, het is uh, nou, misschien een jaar of vijf, zes. Ja. Misschien wel tien, dat weet ik niet. Dat, dat, ja, je let er niet altijd op. Nee. Het enige wat ik heb gekregen is met tabletjes voor uh, Ja, maar wat, je, wat je bij duizeligheid als dokter ook altijd graag wil weten... is van wat bedoel je dan precies met duizeligheid? Want... Ja, dat is, hoe moet ik dat opschrijven? Hè? Je, je, voelt, je bent je evenwicht kwijt, vind ik. Ja, wat we dan wel eens zeggen is, heb je, heb je het gevoel, als je in een draaimolen hebt gezeten en je stapt eruit, dan ben je ook duizelig, dan ben je draaiduizelig. <laughs> maar heb, heb je dat gevoel, of is het meer onzekerheid bij het lopen? Het is, ik denk, een combinatie misschien, maar het is ook wel zo dat, uh, in een draaimolen zou ik dus van mijn leven niet gaan hoor, dat, uh, dat, uh, dat doe ik dus helemaal niet. Want dan weet ik geheet dat ik uh, omval. Ja, ja, ja. Dus... Ik ben een keer, inderdaad een keer, maar dat is uh, wel veertig jaar geleden, geloof ik, dertig, veertig jaar geleden, op de kermis. Dertig jaar, houd daar maar op, met de kinderen. Ook een keer een rondje gedaan in de draaimolen. Toen heb ik keer de kinderen gezegd: Jullie zoeken het maar uit op de kermis. <laughs> en ik ben naar huis gekomen, gekomen? Dat ik niet. Wie heeft de kinderen opgehaald dan? Nou, de kinderen zijn thuis <laughs> die waren al tien, twaalf jaar. Oké. Okay. Het was niet zo ver lopen, dus. Ah. Ja, ja, ja. Maar nou ook, zoals gisterenmiddag, liep ik hier buiten en uh, de stoep is, uh, zeg maar, uh, door, langs het gasveld is twee tegels breed. Mm. Maar ik moest een stap vooruit zetten, een stap achteruit zetten, anders was ik ergens omgevallen. Mm. Ja, ja, maar je, hoor je ook zeggen dat je dan een soort misstap maakt of zo? Uh, dat, je, dat je van het rechte pad afwijkt, zeg maar? Ja, ik, uh, als ik, uh, ik kom hier dan van een trapje af, van het terras van mij... Er zijn drie treden en dan ga ik rechtsom de, de, de stoep op, uh, naar de volgende trap naar beneden. En dan uh, loop ik soms al een meter op het grasveld. Ja, ja oké. Okay. Uh, maar het bestaat al een paar jaar. Is het, neemt het toe of blijft het hetzelfde? Nou, de laatste tijd uh, vind ik dat het toeneemt. Ik, uh, ik wil niet meer op de boot. Op de, ik ga niet meer naar de stijger. Nee. En ik lig wat uh, van de dag in bed. Oké, dat is een behoorlijke mate van last die je dan hebt. Zijn het aanvallen van duizeligheid of is het meer continu? Nee, het eigenlijk de hele dag wel een beetje. De ene keer wat meer dan de keer wat minder dan neem je weer zo'n pelletje. Je mag er drie hebben per dag dus. Heb je ook die betere gekregen of zo? Ik weet niet hoe het heet. Het is tegen reisziekte. Of sinaresine? Of wat ook was gegeven. Op deze stond reisziekte. Op de oude die ik had van een paar jaar geleden staat niks op overigens ja. zijn de meeste medicijnen tegen duizeligheid maar heel beperkt werkzaam. Uh, dus de rol van medicijnen bij duizigheid is maar klein over het algemeen. Ja, er staat wel wat op in bruin, zie ik al. Ja. Hm. Maar? Nee, Jan, je bent al wel meerdere keren al, al naar de huisarts geweest, zeg je? Nou ja, ik ben bij de huisarts geweest en ik ben naar de, de KNO-arts geweest. En wat ze dus nou weer hebben gedaan, uh, ze hebben dus een gehoortest gedaan. Hm. Ik zeg... Dat is pure onzin, dat kost weer 250, 300 euro. Want anderhalf jaar geleden hebben jullie dat ook gedaan. Ja. En dan krijgen ze de, daaruit dan dat ik, ik hoor 65%, nu was het weer 55% of zo, weet je wel. En uh, nou was het rechteroor weer slechter en het linkeroor weer beter. Ik zei: Nou ja, volgens mij niet, maar doe maar. Er zit wel een gedachte achter waarom ze dat gedaan hebben. Weet je dat ook? Nee, ik denk dat ze dat met evenwicht willen doen. Er zijn weliswaar wat zeldzamere aandoeningen... waarbij de goedaardige tumoren ontstaan in de buurt van die evenwicht zenuw. En dat heeft ook invloed op je gehoor. Dus dat is een van de redenen waarom een KN-O-arts dat na wil kijken. Ja. Hij had inderdaad over een tumor, Ja, ja. De, de, de brughoektumor, ja, dat wordt heel vaak aan gedacht. En het komt er niet vaak uit. Maar ja, die bestaan natuurlijk wel. Dus die moeten wel uitgesloten worden in dit mm. geval. Ja, hoe heet het medicijn wat u zei? betahistine of zinnerenzine? Ja, dat staat op het doosje in het braaien. Ja. Mm. Maar het is helemaal platgedrukt. Ik kan het bijna niet meer lezen. Oké. Okay. <laughs> ja. ja. ja. Mm. Maar goed, dit is ook dit is wel ja, een vervelende klacht, maar. Ook wel heel moeilijk om daar in zo'n kort bestek wat heel uh, precies over te kunnen zeggen. het is niet voor niks dat en... je opnieuw naar de KNO-arts wordt gestuurd, denk nou, ik, ik. Hij heeft me nu doorgestuurd gestuurd, eerst naar een andere arts. En die zou dan uh, die, die test gaan doen, evenwichtstest. Maar uh, toen belde de dokter later op, de KNO-arts. Die belde op en zei, nou ik stuur die nu door naar de neuroloog. Mm -hmm. Dat ben ik dus jaren geleden ook al geweest. En ik ben ook naar het slaapcentrum geweest. Ik slaap ook heel slecht. En uh, dan uh, dat zeg ik, uh, we zetten er een beetje spoed achter, want ik lig hier maar in bed. Ik, ik kom er haast niet meer uit, uh, even hier op de stoep een rondje lopen mm. en verder niet. Ja. Ik, ik, dinsdag is, het is vandaag dinsdag, dus mijn dochter komt zo lekker en dan, dan ga ik misschien vanmiddag even met haar naar de winkel toe. Ik moet ook beter een huis hebben. Mm. Ja. Uh, Jan, vind je dat jij uh, serieus genomen wordt, zeg maar, door... Uh, Jawel, dat wel, maar ik denk dat ze of? allemaal druk hebben en in ziekenhuizen en, en dat ze zeggen van ja, uh, nou, na een week weten ze nog niet dat ze een afspraak kunnen maken. Volgens mij kun je ja. in de computer kijken en dan weet je dat je over een maand een, een, een vrij uur hebt of zoiets. Dat ja. ze een afspraak kunnen maken. Waarom kan dat niet gelijk? Waarom moet, je tot, moet ik acht dagen later bel ik en dan, uh, dan gaan ze in, in, in, het, in de agenda kijken. Ja. De acht dagen pas. Nou, dat waarom niet gelijk? Een van de voordelen van uh, uh, het internet is dat we tegenwoordig afspraken kunnen maken via een zorgdomein. Hmm. En dan, uh, dan maak je de afspraak en dan kun je de, de verschillende ziekenhuizen in de buurt zien hoe lang de wachttijden zijn. Dat, ja, is ik wel heb, een, ik, uh, dat heb ik allemaal niet. Nee, maar dat, dat, als dokter doen we dat, hè? Ja. Wij, wij moeten dan een verwijsbrief maken voor een patiënt. Ja, dat weet ik. En ja. uh, op het moment dat je die maakt, dan zie je gelijk... Uh, bijvoorbeeld ziekenhuis A heeft een wachttijd van een week... ziekenhuis B van drie weken. En dan kun je met die patiënt overleggen van... nou, wil je per se naar dat ene ziekenhuis, dan moet je wat langer wachten. Wil je naar het andere ziekenhuis, dan kan je eerder terecht. Ja, ja dat heb ik laatst ook bij een dokter gezegd. Nou, <laughs> nou oké, okay. Jan, ik, ik, ja. Ja, ik wens heel ik veel succes gewoon, met... Ja, en, met, met wat het kan zijn inderdaad. Ja, nou Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Jawel, Bericht, uh... Het is gewoon uh, een beetje geduld hebben. en uh, de... Laat ja. ze me onderzoeken. Ja, ja, ja. Zeg ja. nou, je aan de wetenschap. Yo, bedankt. En ook bedankt Dag. voor bellen. Ja. En um, ja, we hebben het al gehad over websites. We hebben het al gehad over e-health consults. Uh, mensen die met een dokter gaan mailen of uh, bellen. Of uh, zelfs skypen of video. Uh, chats houden, maar we kunnen ook zelf op onze GSM uh, ja, dingen raadplegen. aan de telefoon en was goed is Gert-Jan van Doornik. Goedenacht. Ja, goedemorgen ja. Hi, goedemorgen. Ik, als ik goed begrepen ken jij Bart Timmers ook? Ja, ik heb uh, zeker wel bekende naam, ja. Ja, ja kijk ja. aan. Ik heb, ik ja. heb, ik heb uh, een week of drie geleden, nee, vier. Ja. ja. Gert heeft een, uh, een, een prijs gewonnen met uh, een, uh, nou, de app waar hij het nu over gaat hebben. Ja, ja. ja precies. Welke ja. Ja. app is dat, stuurvol, Gert? Ja, we hebben een, een app ontwikkeld die heet uh, Moet ik naar de dokter? Ja. En uh, ja, die app die, die helpt eigenlijk mensen die twijfelen of ze, of ze wel of niet naar de huisarts moeten. Want wij merkten op de huisartsenpost uh, heel vaak dat mensen bellen. En dan zeggen ze van ja, ik weet eigenlijk niet of het nodig is, maar ik bel toch maar even. En uh, uit onderzoek blijkt ook dat uh, 40% van de mensen die twijfelen of ze wel of niet naar de, naar de huisarts moeten. Mm -hmm. En eigenlijk hebben we voor die mensen een app ontwikkeld die hun daarbij uh, kan helpen. Oké, okay. en uh, hoe, hoe werkt die app? Hoe, hoe, hoe ziet het eruit? Nou ja, eigenlijk, eigenlijk heel simpel. Uh, als je hem downloadt, uh, je moet even eerst wat, uh, wat basisgegevens in, uh, invullen, maar dat is maar mm -hmm. eenmalig. En daarna verschijnt er een poppetje. En uh, nou, stel dat je hoofdpijn hebt, dan uh, klik je met je vinger uh, op het hoofd. Mm -hmm. En daarna zie je een aantal, uh, een aantal klachten, waaronder bijvoorbeeld hoofdpijn. Mm -hmm. Nou, dan klik je op hoofdpijn en dan gaat de app jou... Hele simpele vragen stellen die je met, uh, met ja en nee moet beantwoorden. Mm -hmm. En op basis van uh, uh, ja, de antwoorden die je geeft zal die je uh, of naar de huisarts verwijzen uh, of naar de huisartsenpost. Want die app die is, die is, uh, ja, die is vrij slim. Die weet uh, of het uh, uh, na vijf uur is uh, of in het weekend is. Oh, ja. hij, hij zal je dus na vijf uur nooit naar je eigen huisarts verwijzen. Maar dan verwijst hij je rechtstreeks uh, naar de dichtstbijzijnde huisartsenpost. Of je nou in Groningen bent of in Zeeland op vakantie. Yeah. Hij weet altijd welke huisartsenpost je hebben moet. Oh, wat grappig. Dus hij weet inderdaad precies waar je zit. En het geografisch gebied zoekt hij precies voor je uit waar je naartoe moet en waar je het zijn ja. hulp uh, kunt krijgen. Ja, en hij geeft gelijk het uh, juiste telefoon. We dat verbindt je eigenlijk als je op de knop drukt gelijk door. Nou, kijk eens aan. Dat is wel een hele slimme app. Je hebt er ook een prijs voor gekregen? Ja, we hebben een paar weken terug de, de prijs gekregen van Actionet. Van, van mm -hmm. Er waren iets van, ik geloof, 280, 300 apps, medische apps ingezonden. En uh, we hebben dus jullie prijs gekregen als de beste medische app van Nederland. Kijk aan, nou, dan, uh, dan, dan geeft het al wel aan uh, dat, dat de app betrouwbaar is en, en goed. Uh, hoe komen jullie aan alle informatie? Hoe uh, wordt dat verzameld? Nou, eigenlijk is de, uh, de app gebaseerd op uh, de landelijke protocollen waar alle huisartsen en huisartsenposten mee werken. Dus uh, hij is eigenlijk vertaald uh, in je pianneka taal, zeg maar. Oké, okay. <laughs> dus het is voor iedereen uh, bruikbaar, zeg maar. Het is uh, ja, uh, voor iedereen uh, absoluut bruikbaar, ja. Oké, okay. en uh, de app, hoeveel apps uh, zijn er al gedownload? Ja, tussen de 40.000 en 50.000 momenteel. Mm -hmm. En uh, ja, we zijn nu in gesprek met verzekeraars uh, om hem te gaan doorontwikkelen, want we willen heel graag uh, ermee verder. Want ik zeg altijd, een, een goed idee uh, ja, moet nooit stoppen, maar moet verder gaan. Mm -hmm. En uh, we gaan op twee manieren doorontwikkelen. De ene is, uh, wat we heel vaak merken, uh, dat het handig soms kan zijn... als je een, een patiënt aan de telefoon hebt, dat je even zou kunnen meekijken. Ja. Dus wat we gaan doen is een koppeling maken... Uh, zeg maar dat we, dat we door, de, uh, zeg maar door, de, door de camera van de telefoon van de beller... Mm -hmm. mee kunnen gaan kijken uh, wat er aan de hand is. Oké, okay, dus dat zou bijvoorbeeld gaan om een, ja, een vlekje op je huid... Ja. Of, uh, een knie die scheef staat of ja. Ja, wat het ook maar is, zeg maar wat we van de buitenkant in ieder geval kunnen zien. Zeg maar. Ja, dat klopt. En dan, uh, nou, als je dan iemand aan de telefoon hebt, dan, dan vraagt de doktersassistent van nou, is het, uh, is het goed dat ik met u meekijk? En dan sturen we een code naar zijn, uh, naar zijn iPhone bijvoorbeeld toe. Die toetst die in en dan heeft hij, hebben we direct uh, live contact met elkaar. Oké, okay. en uh, wie zitten er dan aan uw zeg maar? Dat zijn wel allemaal uh, huisartsen neem ik aan. <laughs> dat, maar dat zijn de, de, de medewerkers van de huisartsenpost. Yeah. Dat zijn de, de piècistes die daar uh, specifiek voor, uh, voor opgeleid zijn. Yeah. Dat zijn eigenlijk dokterassistenten die met uh, ja hele lange ervaring en daarna specifieke opleiding om zeg maar mensen aan de telefoon uh, te woord te kunnen staan. Ja. Yeah. Dus dat is eigenlijk wel de kant waar we naartoe gaan. Uh, ja. Kijk even naar Bart, Timmers. Spannend. Uh, ja, ja. Uh, misschien heb jij over tien jaar helemaal niemand meer in je praktijk. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Nee? <laughs> nee. Het is wel zo dat, dat onze rol als dokter wel heel erg aan het veranderen is. Mm -hmm. uh, want ja, dit, dit, dit soort ontwikkelingen, de apps, dat is natuurlijk uh, niet meer tegen te houden. Ik heb twee dagen geleden nog tegen mevrouw heel enthousiast aan het roepen... het is eigenlijk ongelooflijk wat je allemaal kan met die apps... Mm -hmm. Dat heeft ook wel mijn belangstelling. Uh, maar ik denk dat onze rol als huisarts gaat wel veranderen. Maar het ja, blijft gewoon nog steeds zo dat dat contact wel... Uh, dat blijft wel blijven. Ja, ja. ja. Daar ben ik wel okay. van overtuigd. En... Maar ik denk dat, uh, dat de apps echt mee kunnen, uh, mee kunnen zorgen... dat de juiste zorg op de juiste plek is. Precies, ja. Gert-Jan, ja. ja. Gert-Jo uh, uh, Gert moet ik zeggen. <laughs> ik maak er al een heel andere naam van. Uh, is de app voor uh, Apple en Android uh, te downloaden? Of? Ja. En kijk aan. En hoe vinden we hem? Ja, iedereen is hier enthousiast. Dus uh, ik neem aan dat iedereen tevreden is. We hebben zelfs uh, de... de... De publieksprijs ook gewonnen een paar weken terug. Dus ja, dat zegt toch ook dat het publiek uh, zeer tevreden is. Ja, maar, maar hoe vinden we hem uh, in de App Store, zeg maar? Qua naam? Nou, we gaan <laughs> gewoon uh, uh, uh, naar de App Store gaan en uh, moet ik naar de dokter uh, in, in toetsen, en dan, uh, dan komt hij, of naar de website, moet ik naar de dokter.nl. Oké, okay, moet ik naar de dokter.nl? Overigens is dat een leuke dokter. vraag die hij nou stelt. Hoe vind ik hem? Ik denk dat dat, zoals we vroeger op uh, de website van onze uh, huisartspraktijk uh, linkjes naar pagina's zetten, denk mm -hmm. ik dat we nu een soort. Uh, pagina moeten maken waarbij we zeggen dit zijn nou apps die je als patiënt goed kan gaan gebruiken. Ja, uh, ja, dat dat is de nieuwe die, uitdaging. Ja, ja, die apps moeten ook weer eigenlijk een zegelkeurmerk krijgen. Ja, en ja, dan, ja, ja, ja. ja, ja daarom zijn we ook... Zijn. ook uh, kijk, wij waren de eerste medische app die het, uh, het Europese keurmerk uh, heeft gekregen. Dus dat heeft denk ik ook wel meegeholpen dat we de prijs gewonnen hebben. En kijk, ja. En uh, daarnaast zijn wij uh, samen met het Nederlands huisartsgenootschap uh, bezig om een koppeling te maken aan de site uh, thuisarts.nl dat is okay. ook een site die heel veel bezocht wordt door, door patiënten. Ja, ja, daar hebben we het eerder deze nacht ook over gehad, inderdaad. Dat ja. het, uh, dat het ook weer een hele betrouwbare uh, site is. Dus dat, nou ja, het, het gaat echt de kant op, inderdaad, van uh, thuis dokter spelen. Uh, in ieder geval thuis alvast even de checklist door te nemen. Moet ik inderdaad naar de dokter? Heb ik iets uh, ernstigs? Of ja, kan ik er met een app of met een uh, simpel mailtje weer van afkomen? Ja, uh, nou. Ik vind het een leuke ontwikkeling. Ik vind het altijd erg interessant. En het, ja, het brengt volgens mij ook wel wat rust als je ergens last van hebt. En je ziet dat het allemaal wel mee kan vallen. Dan, ja, dat brengt ook wel een beetje rust bij patiënten, denk ik. Nou, dat, dat denk ik ook wel. Kijk, vroeger zag je heel veel dat de mensen naar hun ouders gingen. Uh, die belden eventjes van, uh, wat, wat, wat zou jij doen? En je ziet nu steeds meer dat mensen naar Google toe gaan. Mm -hmm. Ja, en dan ja, niet meer bij de huisarts uitkomen. Nou ja, of, of wel. Maar ja, wel, als ze daar moet uitkomen, dan komen ze ook met een, uh, een vraag die daar thuis hoort. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, hartelijk dank in ieder geval voor je tijd. En uh, ja, ja, heb je nog een vraag, Bart? Of, uh... Nee, ja, nee. nee ik, ik ben heel uh, enthousiast over deze app. Het is een geweldige, geweldige app die ik ook, inderdaad uh, ook wel aan, aan patiënten nou, voorschrijf, zeg maar, ja, of ja, ja, adviseer. Ja, ja. Ja. Nou, uh, For, voor, de, op recept. Kwart, uh, Bart, we gaan binnenkort even verder praten... hoe we uh, samen de pilot op kunnen zetten van uh, mag ik meekijken? Zou je leuk zijn? Ja, als ja. ik het hoorde, word ik er heel enthousiast over. Ja, ja, nou leuk. Nou kijk, de, de samenwerkingen zijn hier uh, gelegd. Dat, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> Dat is weer fijn. Gerjo uh, van Doornik van de, de app Moet ik naar de dokter. Hartelijk dank. Graag gedaan. Tot ziens. Dag. Ja, en we hebben nog uh, één live liedje te goed. Uh, dus daar gaan we naartoe. Uh, je had al beloofd dat we nu wat minder uh, verdrietige kant op gaan. Hè? Waar gaat je laatste liedje over? Laatste liedje gaat over uh, zuchten. Zuchten? Ja. En dan op de euforische manier. Oké. Okay. Richting zuchten van verliefdheid of romantiek of dergelijke. Ja, Sorry, dus ik dacht het werd tijd voor zoiets... want ik schrijf over het algemeen best wel wat zwaardere liedjes. Dus... Ja, en er mag wel wat luchtigs bijzitten. Precies, voor ja. moment als deze. Ja, Sorry. precies. En je EP, daar kunnen we nog steeds voor mailen. De laatste, laatste kans dat je kan mailen... dat is nachtapenstaart.eo.nl. met waarom je die EP wilt hebben van San Francisco. Dus als jij deze liedjes allemaal gehoord hebt... en denkt van zo, dat was echt uh, mijn smaak... en dat vond, daar wil ik meer van... dan uh, mag er nu gemaild worden naar nacht.eo.nl... en dan uh, geven we hem zo meteen weg... Tijd voor je laatste liedje. Hoe heet het Saint Lover's Sigh. Kijk aan. Never before had I pondered the weight of our many goodbyes, for winds that blow us asunder, stealing. this chest are old and worn out. It's a matter of time till they're driven and give out. And our pent up desires eyes, nearly burst into flame. When we see with closed eyes, our saint lover portrayed, portrayed liquefied but only when nature permitted my body to overthrow my mind with the sweetest release, tender touch for the blind in this delicate breeze, for malaria states of mind van San Francisco, hier live in de studio over uh, zuchten, uh, verlichtende zuchten eigenlijk. Als ik het een beetje goed verwoord. Ja, en uh, ja, er werd al getwitterd door uh, Kees, en ik ga gewoon Kees ook blij maken, want hij heeft na zijn tweet namelijk gelijk ook gemaild. Ik moet veel de CD ook echt hebben, zeg maar. Dus die tweette eerst, en toen zei ik van, oh wat leuk, je hebt al getwitterd en dan moet je ons ook gaan mailen. Nou, dat heeft hij gedaan, dus dan vind ik ook dat hij de EP uh, verdient. wel Kees. Dus, uh, ja, nou, Kees is in ieder geval uh, een groot fan al. <laughs> heeft al over je getwitterd. Twittert en gemaild. Dus uh, kijk, dat komt helemaal goed. Dus die EP die komt uh, jouw kant op, uh, Kees. Hartelijk dank voor het reageren. Uh, ik heb, als het goed is, uh, Ben de Rode aan de telefoon. Goedenacht. Ja, Goedendag. u spreek met Ben de Rode. Ja, u heeft ook een vraag voor onze, voor onze huisarts, hè? Ja, ik had een vraag voor jullie huisarts, ja. Vertel. Nou, namelijk in 1995 is bij mij uh, een pseudo-radiculaire syndroom geconstateerd... En nu dacht ik van, nou, na tien jaar zal het wel over zijn. Maar nu krijg ik een uitstraling naar mijn linkerbeen. Kan het daarvan komen? M Mogen we eerst heel kort vragen aan de dokter... wat is een pseudo-radicaal syndroom? Ja, een pseudo radiculair syndroom is eigenlijk... een soort verlegenheidsdiagnose, zeg maar. Want het is geen, geen echte, ja, geen, geen, geen aandoening. Maar dat, dat is een beschrijving van klachten die lijken op een hernia. Een hernia heet officieel mm -hmm. een radiculair syndroom. Dus je hebt... Pijn in één been, uitschraande pijn in één been, in je rug in één been. En als daar geen specifieke oorzaak voor wordt gevonden, zoals een hernia... dan spreken we over een pseudoradiculair syndroom. Okay. Dat maakt het ook lastig om de algemene uitspraak over te doen... want dat kan heel veel oorzaken hebben. Mm. Uh, en vaak zie je dat mensen die klachten m, na lange tijd houden... en vaak ook uh, dat de klachten op en af gaan. En dat hoor ik in het verhaal van Ben ook. Die zegt ook, van, ja, het is in 95 geconstateerd... En het speelt nu kennelijk weer op, maar ik begrijp in het andere been dan, Ben? Ja, in het linkerbeen. Oh, ja. Ben, kan je radio ietsje zachter, want anders dan begalmen dan, dan we een beetje. Ja, ik zet hem zachter. Heel goed. Nou, ik, ik krijg steeds een uitstraling aan het linkerbeen. En het is een erg zenuwpijn. En nu dacht ik van, misschien, uh, ja, fysiotherapie heb ik meer geen geloof meer in, want dat zijn gewoon van mij aaiers. En nu dacht ik van, misschien kan de hieropraktor wat aan doen. Mm, het is lastig om daar wat over te zeggen. Omdat chiropractie is officieel een, uh, een alternatieve geneeswijze. En dan zeggen we vanuit de wetenschap ook dat we daar geen uitspraak over kunnen doen. Niet, geen, geen bewezen effect. Ik moet eerlijk zeggen dat ik van mensen dan wel hoor... dat ze soms daar wel baat bij hebben. Maar in zijn algemeenheid raden we dat niet direct aan. Um, ah, een is meer manueel, hè? Mm, nou, ik, ik wil even terug naar jouw klachten. Want voordat ik zo'n advies zou geven... zou ik dan toch wel helemaal bij het begin weer willen beginnen. Want voor hetzelfde geld speelt er nu wat anders. Dus ik, ik zou dan willen weten van hoe lang bestaan je klachten weer. Kun je ze nog eens precies beschrijven? Kun je ook aangeven wat, uh, of er een specifieke oorzaak voor is aan te geven... waarom je er nu last van hebt gekregen? <tus> Kun je dat eens je vertellen? Ik heb veel aangeraden dat ik veel dus moet lopen. En uh, het schijnt toch wel te helpen. Maar het komt wel weer terug. Bewegen is altijd goed bij dit soort aandoeningen. Maar hoe lang heb je er nu weer last van? Nou, zeker al een, een half jaar al. Een half jaar al weer. En die pijn die straalt uit in je been, wat voel je dan precies? Nou, boven eigenlijk in, in de, in de En dat, uh, Hij manifesteerde zich eigenlijk eerst op de bilspier en dan trekt hij naar boven toe. Maar naar boven en tot, tot waar straalt het dan uit in je been? Is dat tot aan je knie of voorbij je knie? Nou ongeveer tot op de heup, waar de heup overgaat naar de rug toe. Ja oké, okay, dus het, het straalt meer uit je, je rug, je bil tot, tot aan je heup ongeveer? Ja, ja. Ja, ja oké. Okay. Ja, want, want een, bij een echt radiculair syndroom of een pseudoradiculair radiculair syndroom... dan praat je eigenlijk pas over als de pijn tot voorbij het onderbeen uh, straalt. Hè? Dus tot voorbij de knie. Dat is wel een belangrijk onderscheid. Ja, ik wil wel dat er een bepaalde soort uitval uh, optreedt. Hoe, hoe bedoel je dat? Nou, en, uh, dat, dat, dat je mijn been eigenlijk uh, niet meer kan... Uh, ja, moet ik zeggen... Dat mijn hersen niet meer kan registreren waar mijn been heen wil. Bijvoorbeeld een, een soort verlamming optreedt. Ja, als dat optreedt, dat zijn altijd wel redenen... om het toch gewoon even goed te laten onderzoeken. Ja, maar ik heb diverse... Uh, onderzoeken gehad, onder andere een uh, isotopisch onderzoek... maar daar is niks van uitgekomen. Oh, oké. Okay. Ja, ja, dus, dat is al onderzocht. Ja. Ja, ja. ja. ja, ja, ja weet ja, je, het, ja. Het, het lastige is dat... mensen kunnen natuurlijk altijd... Uh, heel specifiek klachten hebben. die net wat anders lopen. als dat je het in de, in de boekjes terugvindt. Zeg maar. uh, want wat jij nu beschrijft. Hè, van, van uh, klachten waarbij je. Uh, coördinatiestoornissen krijgt. waarbij je. Uh, de, de controle over je been verliest. in zijn ja. algemeenheid is dat reden. om het. Uh, verder uit te laten zoeken. Ja, nou, nou. hoor ik aan jou dat dat uitgezocht is. en dat er geen specifieke oorzaak voor gevonden is. Dat is lastig. Daar heb ik ook niet zo. 1, 2, 3 een, een goed antwoord op. En wat ik. Wat ik probeer te doen is om de algemene dingen eruit te halen... Euh, waar andere luisteraars dan eventueel ook wat aan hebben. Voor jouw specifieke situatie vind ik het heel lastig... want je geeft al aan, van er is al onderzoek naar gedaan... ik heb er lang last van, er kan geen oorzaak gevonden worden. Ja, dat kan ik zo 1, 2, 3 in zo'n uitzending ook niet, uh, niet, niet vinden dan. Dat, dat is heel vervelend voor je. Ja, het is bij de L3, L4, hè, de ellende. ja. En uh, ik heb het idee dat altijd mij voorgehouden is... dat er een bepaalde begroeiing is tussen L3 en L4. Dus dat er een soort uh, kalkafzetting uh, optreedt. Ja, dat, dat, dat kan. Maar eigenlijk is het zo dat de, de, de benaming pseudoradiculair syndroom... die wordt gebruikt voor klachten die lijken op een radiculair syndroom... maar ja, ja, ja. Waar, waar geen specifieke oorzaak voor, voor is. Hem, ja, ja. Maar goed, het kan inderdaad zijn dat, dat door vergroeiing in de rug... of kalkafzetting of wat dan ook, dat er dan wel wat irritatie optreedt. Maar kan er geen zenuwklem zitten? Dan heet het geen pseudoradiculair syndroom. Dan He? heet het radiculair syndroom. Ja, ja. Het, het, het woord pseudo staat voor klachten die lijken op, maar die het niet zijn. Dus ik hoef me geen zorgen te maken dat het nog erger wordt. Nou, kijk, het feit dat daar bij jou al meer onderzoek naar gedaan is daardoor kan ik zeggen, dat, dan zou ik dat niet doen. Maar als dit voor de eerste keer zou zijn... als jij deze klacht voor het eerst zou noemen... dan zou ik, dan zou ik daar wel meer onderzoek naar doen. En ik zou eigenlijk ook zeggen, kijk, als, het, als dat in 1995 gebeurt... is, dus je hebt nu sinds een half jaar deze klachten opnieuw... dan zou ik wel als dokter een keer je willen, willen nakijken... om te kijken of er misschien toch reden is om uh, verder te gaan, uh, gaan kijken... Ja, ik ben door de dokter Karshaus onderzocht in Enschede. Die zult u wel kennen. Die is inmiddels met pensioen, geloof ik. Ja, ik ken hem niet persoonlijk, maar... Er uh... zijn er maar natuurlijk heel veel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar Ben, ja, ik, ik hoop dat je er wat aan hebt. Uh, het is zo op dit moment is daar natuurlijk niet specifiek iets over te zeggen, maar uh, ja, ga vooral terug naar de dokter als je er niet zeker van bent. Dat is eigenlijk wel een Ja, dan zou je echt het dossier moeten doorlezen. Ja. Ja, precies. Nou, wat ik net zei, van, uh, je, je, hebt, je hebt bepaalde klachten, die, die herkennen mensen wel, maar jij beschrijft een klacht waarbij je zegt van, het, het is jaren geleden onderzocht en nu is het opnieuw weer uh, zo. Mm. Ja, ja. ja, dan zou ik toch een keer opnieuw naar je huisarts gaan. Ja. Nou, Ben, ik hoop dat je ja. er wat aan hebt. Nou, dan moet ik er wat. Volgen ja, en, nou en, precies, want uh, ja, het is toch wel verstandig om, uh, om een beetje achter te komen of het... Uh, maar dat uh, Gideoprachter ja. er geheel niks aan doen. Ik vind het lastig. Ik zou, ik zou daar in zijn algemeenheid nu niks over willen zeggen. Omdat het... Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik hou het me toch, toch een klein... Het is toch een erkend beroep. Wat zeg je? Het is toch een erkend beroep. Het komt toch uit Canada hier eigenlijk naar uh, Europa toe. Ja, maar dan kom je op een hele andere discussie... Hè, van, ja. de, van de waarde van chiropractie bij dit soort klachten. Ja, ja. Da, da is, is, de onderzoeken die ernaar gedaan zijn, zijn of niet voldoende... of die, die zeggen van nou, het werkt niet. De individuele reacties van mensen zijn vaak wel... of hoor ik wel dat ze, dat ze werken. Ik, ja, ja. ik zal het als huisarts niet snel aanraden. Ja, goed. Dank u wel. Oké, okay, succes ja. en beterschap. Ja, dank u. Ja, we hebben twee uren gepraat over uh, gezondheid hier met de huisarts aan tafel. Uh, allerlei apps en uh, websites zijn gepasseerd. Uh, we gaan de richting van e-health op en. Uh Telefonische consults, e-mail consults, uh, videoconsults. Um, ja, dat is een beetje de, de wereld die we vannacht hebben omschreven. Ik wil u hartelijk danken, Bart Timmers, voor uw komst in de studio. Graag gedaan. Uh, ja, en ik hoop dat u nog heel veel uh, nieuwe huisartsen weer gaat opleiden. En ja, ik ben heel benieuwd hoe het er over een paar jaar uit gaat zien. Ik ook. Of we dan nog naar de <laughs> huisarts gaan, of dat we gewoon... Uh, ja dat wel. voor mij is wel zeker dat het is, het is hard aan het veranderen op het moment mm -hmm. en ik denk dat uh, de mogelijkheden voor de patiënt om zich gewoon beter te informeren en om ja, die, dingen zelf bij te houden met onder andere apps die worden zo groot. Mm. de techniek neemt met rassen schreden toe. ik ben ja. zelf ook heel erg benieuwd hoe de wereld over vijf jaar uitziet. ja nou, we gaan het allemaal meemaken. En uh, ja, uh, nou ja, als u dus nog ergens last van heeft... en uh, we hebben daar geen tijd meer voor gehad... Dan, uh, ja, dan kunnen we natuurlijk vragen... of de dokter straks misschien uh, nog even terug kan bellen. En anders raden we u aan om de apps te downloaden. En uh, ja, dan kunt u daar zelf kijken of het echt nodig is om naar de huisarts te gaan... of naar de huisartsenpost, op deze tijdstippen natuurlijk. En uh, ja, anders uh, gewoon met een ander medicijntje uh, eruit komen want daar zijn al die apps en al die websites nu zo handig voor... om te kijken of we echt iets heel ernstigs uh, mankeren. Hartelijk dank, ook Frank Timmerman, voor uh, de live muziek vannacht. San Francisco uh, is zijn, uh, zijn naam als artiest, uh, dus uh, zoekt u daar ook zeker op. Frank Timmerman, dan vindt u zeker alle informatie. En, uh, wij gaan naar het nieuws. En zometeen ben ik bij u terug met uh, ja, informatie over Amy Winehouse. Daar gaan we even op terugblikken en gaan bellen met Noorwegen en Oeganda. Dus blijf zeker luisteren.